7 uur. Aan ook Thijssen met het NOS-journaal. Na ruim 8 uur vergaderen zijn de ministers van Financiën van de 19 eurolanden het nog niet eens over de Griekse steunaanvraag. Het overleg in Brussel werd afgelopen nacht geschorst en wordt vanochtend om 11 uur hervat. Volgens Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem liggen er nog grote problemen op tafel die voorlopig niet zijn opgelost. Bosnië heeft het incident gisteren waarbij de Servische premier met stenen werd bekogeld veroordeeld. Hij wil dat de daders worden opgespoord en dat wordt onderzocht of de veiligheidsdiensten en de politie fouten hebben gemaakt. De Servische premier werd in Potocari bij de herdenking van de massamoord van Srebrenica bekogeld met stenen. Eén steen raakte hem waardoor zijn bril sneuvelde. Opnieuw een tegenslag voor het zonnevliegtuig Solar Impulse 2. Het toestel staat in Hawaii met kapotte accu's die moeten worden vervangen. Mogelijk neemt dat enkele weken in beslag. Als het vervangen lang duurt komt de recordpoging in gevaar. De bemanning wil in vijf maanden rond de wereld vliegen zonder kerosine te gebruiken. Dat gaat mogelijk niet lukken, ook omdat de dagen korter worden en het toestel daardoor minder energie kan opslaan. De nieuwe Botlekbrug bij Rotterdam gaat vanochtend in één richting open voor het verkeer. De nieuwe brug gaat minder vaak open. Schepen uit beide richtingen kunnen er tegelijk onderdoor. En de maximale snelheid gaat omhoog doordat er vier rijstroken zijn. Voorlopig is de nieuwe brug alleen in de richting Rotterdam open. De tweede rijbaan wordt eind dit jaar opgeleverd. In Stijn hebben duikteams van de brandweer gisteravond vergeefs gezocht naar een drenkeling. Volgens de politie is een jonger iemand in de binnenhaven overboord geslagen. Bij de zoektocht kreeg de brandweer assistentie van de Belgische collega's uit Maasmechelen. De politie gaat uit van een ongeluk. In de loop van de ochtend wordt de zoektocht hervat. Het weer. Het is bewolkt met af en toe regen en het is rond de 15 graden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon nu en dan door. Het wordt hooguit 23 graden. Morgen en dinsdag is het overwegend bewolkt met af en toe regen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ja, ja, ja.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 Je parle oh, un petit peu français,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 On compte à 20 demi, demi, pile sur un des bas côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil, cassé tout n'est qu'épillé et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors. Goed, Oh